Dit is Maatscheurs met het NOS-journaal. Minister Van der Steur zegt dat de informatie over de TV-deal... waarmee Nieuwsuur vandaag kwam, al bekend was. Ook de commissie die onderzoek deed naar de deal met crimineel Kees H... zou al nagekeken hebben. Nieuwsuur meldt op basis van een opgedoken e-mail... dat Van der Steur de regering adviseerde... om belangrijke informatie over de deal weg te laten. Als minister ontkende Van der Steur vervolgens de informatie te kennen...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 Belgische agenten die illegale terugbrengen naar het land van herkomst... plakken aan hun dienstreis soms een vakantietrip vast. Dat meldt VTM Nieuws op basis van een vertrouwelijk politierapport. Ook bezoeken ze prostituees, boeken ze dure hotels... en vliegen ze businessclass op kosten van de belastingbetaler. Leidinggevenden zouden niets doen tegen het wanne gedrag. In het rapport staat dat de gedragscode voor agenten strenger zou moeten worden. Bernie Ecclestone is niet langer de baas van de Formule 1. De 86-jarige Brit heeft tegen een Duitse autoblad gezegd dat hij is afgezet. Afgelopen week werd bekend dat de Formule 1 is gekocht door Liberty Media. Het leek er eerst op dat Ecclestone directeur zou blijven. Hij is ruim 40 jaar de baas geweest van de Formule 1. Zijn opvolger is de Amerikaan Chase Carey. Het weer door winterse buien kan het glad zijn. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land... En die gladheid kan tot laat in de ochtend aanhouden. Morgenochtend wordt het overal weer droog. Smiddags is er wat zon. Het wordt 1 tot 5 graden. En dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 I feel. TV